Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector... makkelijker wordt om een klacht in te dienen bij de huurcommissie. Nu kan dat alleen in een beperkt aantal gevallen... waardoor ze alleen bij de rechter kunnen afdwingen... dat de verhuurder ernstige gebreken aan hun huis aanpakt. Uit CBS-onderzoek bleek deze week dat 2,5 miljoen mensen... vooral huurders, in hun huis wonen met één of meer grote gebreken...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 Baudet wilde dat wel, maar alleen op Facebook, niet bij de publieke omroep. Ze hebben nu dus een compromis gevonden. De politie van Amsterdam zoekt getuigen van een schietpartij in een parkeergarage. Vannacht werd in de garage in het centrum een man van 26 uit Almere doodgeschoten. Agende, agenten vonden de zwaargewonde man. Hij overleed later in een ziekenhuis. Mogelijk ging een ruzie vooraf aan de schietpartij. De politie heeft drie jonge mannen en een jonge vrouw aangehouden. En voetballer Arjen Robben heeft met de Duitse landstitel afscheid genomen van zijn club Bayern München. In de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt viel de 35-jarige aanvaller na ruim een uur in. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Bayern en Robben maakte het laatste doelpunt. Robben speelde 10 jaar in München en werd acht keer kampioen met de club. Het is nog niet duidelijk wat hij nu gaat doen. Het weer verspreidt over het land een paar buien, mogelijk met onweer... vannacht nevel en een mistbank en minimaal 10 graden. Morgen veel zon, maar ook weer enkele buien en kans op onweer... bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage... waar ze nog met je meedenken.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 Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Het is 4 over 8. Wat denk je nou zelf? Ik heb tegen die mensen gezegd dat ze nog 4 minuten moeten wachten. Maar we zijn er alweer. Lekker jongens, het is 4 over 8 geweest ondertussen. En we gaan gelijk beginnen. Normaal gesproken beginnen we in het tweede uur altijd met tips. Twee tips, drie tips, vier tips, tippie. Nee, normaal gesproken breng ik een tip mee. Breng Patrick een tip mee. Breng Valentin een tip mee. Maar op dit moment ben ik al bij mijzelf. En ik heb er even over nagedacht... En ik heb twee tips voor jullie uitgekozen. Ik vind ze goed passen bij het weer. En hier krijg ik nou echt een lekkere vibe van. Gewoon een goed gevoel. En Flowrider gaat eraan bijdragen. Yeah. We'll Tip van deze week. En als je hier al geen goed gevoel van hebt gekregen, dan hoop ik dat Nio en People jou wel kunnen helpen.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 Let's get it now. Ooh, I want the time of my life. Yeah. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Let's get it. Now. Tonight I'ma lose my mind. Better get yours cause I'm gon' get mine. Party every night, like my last. Mommy know the drill. Shake that ass. Go ahead, baby, let me see what you got. You know you got the biggest booty in this spot, and I just wanna see that thing drop.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 Pitbull, time of our lives. Heerlijk. Ik moest aan deze platen denken... want het, waarom ik daar daaraan moet denken... dat is eigenlijk gewoon vrij simpel. Je rijdt over de boulevard... althans je rijdt over de zeeweg heen... vanaf Haarlem naar Zandvoort. En het is zo lekker. Het is maar een, het is een stukje van niks hè, wat je rijdt. Het is, het is echt maar een paar minuten. Maar op dat moment dat je gewoon over die zeeweg heen rijdt... en dan zo. Op de boulevard aankomt. Dat je echt denkt van dan denk je echt wauw. Dat je dan weer helemaal. Dat is, dat, zo werkt dat voor mij dan. Dan ben je helemaal relaxed. En in wat voor auto je dan op dat moment dan ook rijdt. Je hebt iedere keer heb je het idee dat je gewoon een onwijs dikke bak onder je kont hebt. Terwijl dat eigenlijk misschien niet zo is, of wel zo is. Dus ja, hé, nou, het is ook geen geheim dat bij, eh, bij CFM Salten nog geen salaris worden uitgekeerd. Maar wie weet gaan we daar ooit nog eens komen. En uh, ja, zelfs dan hoop ik dan nog in een, uh, iets meer dan een Toyota iGo te kunnen gaan rijden. Maar dat is een heel ander verhaal. Jongens, om jullie even mee te nemen in de tips die ik uh, deze week voor jullie heb gepakt. Is Flowrider Good Feeling hoorde je als eerst dit uur. En daarna hoorde je uh, Nio en Pitbull met Time of Our Lives. Ik vond deze platen lekker op elkaar aansluiten. Omdat, ja, het zijn gewoon heerlijke platen. Als je gewoon echt even uit je dak wil gaan... En het zijn niet de nieuwste plaatsmiddelen... maar er maakt niet uit. Goud vanuit. Dan moet je dit zeker een keertje hebben. Wat heb ik allemaal nog meer voor jullie... dit uur klaarstaan? Wat heb ik allemaal nog meer? Nee, ik heb geen visite. Die krijg ik pas om half negen. Dan krijg ik namelijk de enige echte huis, keukentuin studio rapper. Uh, ik heb uh, voor jullie uh, nog uh, wat nieuws uh, betreffende James Blake. Daar uh, kom ik straks nog heel even op terug. Maar ik wil eigenlijk weer heel snel verder met de Euro Breakdown. Want we zijn geëindigd met de nummer 20 uh, vorig uur. Uh, What I Like About You, Theresa Rex en Jonas Blue. Dus ik vind dat wij wel weer verder mogen gaan. En dat gaan wij doen met uh, Kelly en Disclosure. Dat gaan we doen met de plaat Talk. En uh, vanaf daar gaan wij hervatten met de Euro Breakdown. Dus veel plezier met Talk, Kelly en Disclosure. Daarna komt All This Love, Robin Shields en Marlou. Als je wil dan. You wanna talk? Yeah, you wanna talk. just talk, talk, about where we're going Before we get lost, let me add thoughts. Can't get where we went without knowing. I've never felt like this before I apologize if I'm moving too far Can we just talk, can we just talk, figure out where we're going Yeah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 Robin Schiltz, met all this love bij de Breakdown, Jongens, goede platen. Robin Shields ook alweer een hele tijd onderweg. Verdorie man, blijf maar komen. Um, we gaan eens even verder, want ik heb uh, wat, wat nieuws naar boven gedoken. Uh, de, voor, want voor Demi Lovato is er een, een heleboel gebeurd. Uh, ze heeft drugsverslaving gehad, waardoor ze heel erg uh, ja, bergafwaarts is gegaan. En het werd eigenlijk wel weer slechter. Maar nou is er iets voor haar gebeurd uh, wat haar dus meer energie kan gaan geven. Ze heeft een nieuwe manager. En dan heb ik het niet over zomaar een manager. Dat is niemand minder dan Scooter Brown. En die zal dus vanaf nu af aan... zal die het management voor Demi Lovato gaan verzorgen. Uh, Scooter Brown, even voor jullie... is een van de bekendste en meest succesvolle... artiestenmanagers in de wereld. Hij heeft uh, Justin Bieber en Ariana Grande groot gekregen. Um, en de zangeres schrijft dus op haar Instagram, Instagram account... heel veel zin te hebben in deze nieuwe samenwerking. En uh, zegt dus... ik heb officieel een nieuwe manager... en niet zomaar een manager. De enige echte Scooter Brown. En ik kon niet gelukkiger en meer geïnspireerd en meer opgewonden zijn... om dit nieuwe hoofdstuk met jou te beginnen, Scooter. Al dus Demi Lovato op haar Instagram-account. Dus een nieuw account, dus dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Demi Lovato... Dan, speciaal voor jullie, James Blake. Voor de fans van James Blake heb ik goed nieuws. Want James Blake die komt in november naar het AFAS Live voor de show. De Britse zanger en producent James Blake... die geeft dus op 13 november een optreden in AFAS Live in Amsterdam. En de 30-jarige Blake bracht het begin dit jaar zijn laatste platen uit... genaamd uh, Assume Form. Uh, Assume Form, sorry, ik zeg het verkeerd. Waarop uh, samenwerkingen met onder andere uh, André 3000 en Rosalie staan. Uh, Limit to Your Love, afkomstig van zijn titelloze uh, debuutplaat... is een van de bekendste nummers van de Brit. En in de zomer komt uh, Blake naar Nederland. En hij geeft in augustus een optreden tijdens Lowlands. Uh, kaarten voor het optreden in Avons Live zijn, vanaf, uh, uh, zijn al vanaf uh, afgelopen donderdag zijn al te koop. Dus... Wil jij kaarten hebben voor James Blake, voor AFAS Live uh, voor 13 november? Ga dan heel snel die kaarten halen. Want ik verwacht wel, ik weet gewoon bijna zeker, dat als je er nu niet bij bent, dat je er in november ook niet bij bent. Kun je vergeten. Dan door. We hebben, uh, ja, dat is best wel wat opvallend nieuws. Uh, dit, dit vond ik op zich wel een, uh, een dingetje. Want Shakira. Uh, en ik, uh, uh, ja, dat, ik ga daar zo wat meer over uitleggen. Maar Shakira die is er dus door de Spaanse rechter vrijgesproken van plagiaat. Uh, Shakira is vrijgesproken naar een aanklacht van plagiaat. Uh, de zangeres moest in uh, een rechtbank in Madrid verschijnen... omdat een collega-muzikant haar beschuldigde van het kopiëren van zijn lied... Uh, weet uh, RTVI te melden. Uh, de Colombiaanse zangeres verklaarde eind maart voor de rechter... al dat er geen sprake was van plagiaat bij het componeren van haar lied... La biclete... Ik moet oh, wacht even nog één keer... La bici Kleta ik ga het waarschijnlijk verschrikkelijk fout hebben. Dat is een duet met landgenoot Carlos Vives. De Cubaanse muzikant Livam klaagde het tweetal aan... omdat hij vindt dat een aantal akkoorden en stukken van de songtest... ook voorkomen in zijn lied Yo Te Quiero Tanto uit 1997. Dat hij ooit naar Vives stuurde voor een samenwerking. Shakira zei destijds in de rechtbank... dat de stijlen van de twee liedjes totaal verschillend zijn. En Livam kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Shakira zelf wordt op 12 juni weer in de rechtbank verwacht. Ze moet zich dan ook verantwoorden in een belastingfraudezaak. En de zangeres wordt ervan verdacht 14... Zo! 14,5 miljoen euro aan belasting ontdoken te hebben. Dat is wat voor de Hipstone don't lie zangeres. Ik hoop toch voor haar dat het niet waar is? Dat hoop ik echt niet. Om even terug te komen op het stukje wat ik net zei... waar ik meer over zou uitleggen. Dit is dus niet de eerste keer dat een zanger beschuldigd wordt van plagiaat. En ik heb het er destijds met Patrick wel eens over gehad... Dat, um, dat het heel moeilijk is om nieuwe muziek... continu maar uit te blijven vinden. Dat is gewoon... Er moet ooit een keer een moment zijn dat je denkt van... ja, oké, okay, we kunnen niks nieuws meer maken. Maar dat heeft ook met creativiteit te maken. Ik denk dat het ooit een keer klaar moet zijn. Er moet ooit eens een keer een moment komen... dat je het niet allemaal helemaal 100% origineel meer kan maken. En dat maakt niet uit. Dat kan. Dat kan allemaal. Maar daar moet je wel een beetje vrede mee hebben. En dit, ja, dit is niet de eerste plagiaatzaak in de afgelopen jaren. En het blijft maar gaan. Het blijft maar gaan. Ik vind het wel een puntje. Nou, hopen in ieder geval dat zij hier uh, dus uh, haar gelijk kan bewijzen. En dat het dus ook echt niet zo is. Dat hoop ik voor haar. En ja, dan hangt er een nog veel grotere uh, zaak boven haar hoofd. Die belastingfraude. 14,5 miljoen euro. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen dat als een van ons dit zou winnen, dat wij nooit van in ons leven meer wat hoeven te doen hier in Nederland. Dat en nog heel veel meer rare dingen. Ja, kom je natuurlijk alleen maar tegen bij de Euro Breakdown. Wij gaan in de tussentijd gauw verder, want ik heb nog genoeg platen voor jullie klaarstaan. En ik vind dat het maar eens tijd gaat worden voor een, uh, ja, een nieuwe plaat. Ook weer. Ik zeg, ik heb, uh, dit, dit is de tweede nieuwe plaat van Avicii, uh, die zijn intrede maakt uh, in de Euro Breakdown. En dit, dit is een uh, plaat die is afkomstig van het uh, album Tim. En dat nummer heet Tough Love. En dat is Avicii en Agnes, Agnes en Vargas en Lagio. Lagola, zeg ik. Ja, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. En Lagola die dus de plaat hebben gemaakt. Tough Love. Nogmaals, tweede nummer dat zijn intrede mag doen hier in de lijst. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is echt een topplaat. Wait is on me Zou liegen als ik zou zeggen dat dit hetzelfde is wat je normaal gesproken kan verwachten van uh, Avicii. Ik moet eerlijk gezegd wel even wennen aan de plaat. Het is anders dan wat je bent gewend van The Nights, uh, SOS natuurlijk, meest recente plaat, ook nog van hem. Uh, hey Brother, uh, het is het is anders, maar het is wel Avicii. Dus ik uh, verwelkom deze plaat. Uh, ja, ook, ik geef deze plaat gewoon een heel warm welkom in deze lijst en ik hoop dat hij ook nog heel lang in mag blijven.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 Heerlijk. MC Verlaffel. Dankjewel. Praise the God dat jij er bent, man. Ik vind het nog steeds knap dat ze bij jou... niet, niet bij de Wouten klein hebben geschoven. Had ik echt wel verwacht. Ja, jammer. Hij is er alweer vandoor. Maar ik was toch even een halve minuut niet alleen. Maar dat ben ik nooit. Ik heb de 40 beste platen van Europa aan mijn zijde staan. Jongens, we gaan vrolijk verder waar we gebleven waren. Want ik zei het net al, we waren gebleven bij de nummer 20. En daar gaan we natuurlijk ook weer van aftellen naar... En bij 20 hebben we dan staan... What I like about you, Jonas Blue en Theresa Rex. Staat nu acht weken in de lijst. En Bodywork, Pickle. Staat nu twee weken in de lijst. Op plek 19. Stond vorige week nog op plek 38. Dus is dus uh, ja, bijna 20 plaatsen gestegen. Zeg goed, 19 plaatsen gestegen. En uh, Talk, Kelly en Disclosure. Vind je nu al 10 weken in de lijst. En staat op plek 18. Deze week stond vorige week op plek 13. All This Love, Robin Schultz en Hart Ja, dat zegt goed. Twee weken in de lijst. Staat nu op plek 17. Stond vorige week op plek 24. En Body, Loud Luxury en Brando... 44 weken in de lijst. Heerlijke plaat. Stond vorige week nog op plek 12. Staat nu op plek 16. En Phone down van Armin van Buren en Gary Bay... staat nu twee weken in de lijst. Staat nu op plek 15. Who do you Love, The Chainsmokers en Five Seconds of Summer... is eindelijk die top 10 uit. Hoe dan? Staat nu al 14 weken in de lijst. Staat nu op plek 14. Waar die volgende week staat... dat gaan we horen. Maar ik hoop nog wel... dat een beetje in dezelfde hoogte nieuw binnengekomen. Dat is Tough Love. Avicii, Agnes en Vagos en Lagola is op plek 13 binnengekomen deze week bij The Breakdown. Fever, dan Diablo en Sid vind je op plek 12. Stond vorige week op plek 16. En op plek 11 heb je On My Way, Alan Walker. Zat er nu 8 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 9. Dan... Heb ik op plek 10, en dat is iets waar Patrick natuurlijk hartstikke blij mee zou zijn, dat is een plaat van hem die hij ooit heeft aangeraden, die uh, ooit natuurlijk ook gelijk een aantal weken op één heeft gestaan. En dat is Giant Rig and Bone Man Calvin Harris vind je dus nu op plek 10 bij de Euro Breakdown. Would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both the words. all the words, all the words, pull the words. I am a giant Stand up on my shoulders, tell me what you see.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 Still Happier word je bij de Euro Breakdown Ja ik hoop dat je gelukkig bent Dat zingt hij. En in eerste instantie als je het nummer heel vlakkig luistert denk je happier, happier Maar als je dan nog beter luistert Dan heeft het toch wel een hele mooie Maar ik denk wel ook wel zware betekenis Maar dat is het mooie van de muziek Het kan iets speciaals met je doen Ik heb nog wat leuks voor jullie Want we hadden het natuurlijk net over De Rolling Stones hè? De dinosauriërs van de muziek ik heb nog een dinosaurier van de muziek... die dus ook weer verder gaat met concerten in Groot-Brittannië. En ben van Madonna, dan moet jij hier zeker bij zijn. Madonna die zal tijdens haar toernee niet alleen in Lissabon... maar ook in Engeland uh, verschijnen. Ze is op 26, en 27, en 29 en 30 januari... en op 1 en 2 februari 2020 te zien in het Londense Palladium. Uh, de 60-jarige zangeres geeft in september en oktober en november... van dit jaar de eerste optredens in Amerika... waar ze in totaal dus 12 keer in New York negen keer in Los Angeles, vier keer in Chicago te zien zal zijn. En als het nou te ver is, hou in gedachten. Ze is in Engeland, hè, in januari en februari. De data krijg je zo nog van me. Daarnaast zal Madonna ook afreizen naar Lissabon. En Parijs voor een optreden in Nederland Er lijkt voorlopig nog geen sprake. Maar de aanstaande toer staat in het teken van Madonna's nieuwe album... Madam X, dat op 14 juni wereldwijd zal worden gebracht. Dus nog een keer, wil jij naar Madonna toe? Hou dan alsjeblieft de ticketsites en de ticketveilingen in de gaten... Want ze komt uh, in Engeland, dat is voor ons wat sneller reizen. Komt ze dus op 26 januari, 27 januari, 29 januari, 30 januari. En op 1 en 2 februari 2020 in het Londense Palladium. Dat is wel even lekker. Hè? Toch wel mooi. Ik, vind, ik heb er toch respect voor dat die mensen toch nog op toernooi gaan. Ik heb er echt respect voor. Dat kan zijn omdat ze geld nodig hebben. Weet je, dat ze nog uh, niet genoeg hebben. Kan natuurlijk altijd. Maar ik hoop in ieder geval. Dat het nog echt leuk echt is om de fans blij te maken. Dan nog wat. Rapper Lil Wayne. Die weigert dus een festival optredens uh, vanwege een foyerbeleid. Uh, rapper Lil Wayne heeft op het laatste moment besloten... om zijn optreden tijdens het festival Rolling Loud in Miami af te zeggen. Uh, de rapper maakt op Twitter bekend dat, het, uh, dat hij oneens is met het foyerbeleid. Fourier, en uh, al dus hemzelf... Uh, het spijt me voor iedereen die me wilde zien... Uh, tijdens Rolling Loud... maar ik zal uh, niet optreden... begint Lil Wayne zijn verhaal. Uh, de festivalpolitie met... Uh, in ieder geval... en dan niet de organisatie van het festival... wil me verplichten... om gecontroleerd en gefouilleerd te worden... om op het terrein te worden gelaten. Uh, ik zal er nooit meer akkoord gaan... dat er gecontroleerd moet worden... om mijn werk te doen. Al dus de rapper... Lil Wayne bracht in 2008... al het, uh, in ieder geval, al het lied uit... Do's and Don'ts of Young Money... Uit waarop hij red dat hij niet gecontroleerd... wenst te worden op plekken... Waar hij gevraagd is om op te treden. Lil Wayne was overigens niet de enige rapper die optreedde op Rolling Loud. Rolling Loud niet doorging. Kodak Black werd vlak voor zijn optreden gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. Ja. ja, ja, ja, ja, valt wat voor te zeggen, valt wat voor te zeggen. Maar ja, ik heb zoiets van ik vind dit gewoon heel gezonde. Ik snap dat je niet gefouilleerd wil worden, maar wat heb je dan te verbergen? Ehm... Um, en dit is niet om een of andere hype of jaten of haten te gaan creëren. Dan absoluut niet. Je pakt hier nu niet. Uh, je, je hebt hier jezelf nu niet mee. Je hebt hier die, die festivalpolitie niet mee. Je hebt hier je fans mee. Je hebt hier de organisatie mee. Ik vind dat dit een beetje... Uh, ja, hier moet je beter over nadenken. Hier moet je echt beter over nadenken. Want hier, hier raakt je fans eigenlijk het hardst mee. Vind ik vind het een beetje zonde eigenlijk, maar dat je, dat je dan alleen om het feit dat je niet gefouilleerd wordt, dan maar een optreden afzegt. Ik vind ik een beetje arrogant, maar dat is iets wat ik vind. Ben je het daarmee eens of ben jij toch een andere mening toegedaan... dan zou ik je uh, willen uitnodigen om uh, dat is bij mij te komen melden in de studio. Uh, bel eerst even naar 0235730393. Ik herhaal voor de snelle beller 023573-0393. Ben jij een andere mening toegedaan? Vind jij dat hij het recht heeft om dat te weigeren... en dan zijn fans in de kou te laten staan? Dan hoor ik dat graag met je. Dan wil ik graag met je in debat. We hebben nog 20 minuten, dus dat kan zeker. Dan gaan we snel weer verder, want ik heb eh, genoeg muziek nog voor jullie klaarstaan. We zitten onder andere alweer in de top 10. En aangezien we richting het lekkere weer gaan, vind ik dit een plaat die echt heel goed bij de tijd past. En dan heb ik het over Macklemore, Martin Garrix en The Summer Days. She looks good in the morning. And she don't even know it.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 Jackson Jones en Martin Solveig. We gaan door naar Here With Me in Marshmallow Chives. Daarna door naar de onthulling van de nieuwe nummer 1. When I hear your voice, I When the Hero Breakdown. Mello, Jefres, hoorde je net voorbij komen in de Euro Breakdown? Jongens, het is niet te geloven, maar we zitten alweer bijna aan het einde van twee uur Euro Breakdown deze week. Heerlijk, wat was dat weer, een geweldige uitzending. En wat hebben we weer lekkere platen gehoord? Maar we zijn er nog niet. We hebben nog één plaat en dat is de onbetwiste nummer één van deze week. En die ga ik nu aan jullie voorstellen. Het moment is daar. Jongens, we gaan gelijk beginnen zonder verder omhaal. Op plek 10, Giant, Calvin Harris, Regan Bone Man. 18 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 8. Op plek 9 hebben we Happier, Marshmallow en Bastille. Zie je nou voorbij komen. Staat 38 weken in de lijst trouwens, hè? ook zo'n ongelooflijke beukplaat. I Am Not Alone, de Camel Fat remix, staat weliswaar minder lang in de Your Breakdown. Staat er nu drie weken in, staat op plek 8, maar staat zeker alweer een tijdje in die top 10. Op plek 7, Summer Days, Martin Garrix en Macklemore, featuring Patrick. Staat nu ook drie weken in de lijst, stond vorige week op plek 14, is dus zeven plaatsen gestegen. Carry on. Kaigo Rita Ora... Dat komt van de Pokémon-film af. Staat nu vier weken in de lijst. Staat op plek 6. Stond vorige week op plek 5. En het leuke is: voor de mensen die dat niet weten, ik kan me trouwens niet voorstellen dat er mensen zijn die dat niet weten. Maar um, de stem van Pikachu wordt dus ingesproken door Ryan Reynolds. Die dus ook uh, Deadpool speelt. Leuk om te weten. Goed, goed. Ik ben heel erg benieuwd. Verder met de Breakdown. Op plek 5, All Day and Night... hebben we Jax Jones, Martin Solveig en Present Europa. Stond vorige week nog op plek 6. Is dus één plaatsje gestegen. Here With Me, Marshmallow en Chevres vind je op plek 4. Hoorde je net... en Peace of Your Heart, Medusa en The Good Boys... staat nu drie weken in de lijst. Staat op plek 3. Op plek 2, Onveranderd. Don't Call Me Up. Mabel staat nu 15 weken in de lijst. Stond vorige week ook op plek 2. Die gaan we naar voorlopig nog wel even zien. Dan, ik heb hem zelf aangekondigd. En niet te geloven... dat het alweer... Kijken, zeg ik het goed? Dat het, denk ik, vijf weken geleden... Vijf weken geleden is dat ik hem heb aangekondigd. Toen stond hij nog niet direct op de nummer 1. Maar dat was Avicii. En Hello Black. Dat is de nummer 1 van de Euro Breakdown deze week. En natuurlijk het, mo ja, het, het mooiste... mooiste nalatenschap... als artiest dat je kan hebben... in een beukplaat die op nummer 1 blijft staan... Tot volgende week, dankjewel. Can you hear me yes help me put my mind to rest to task like in a math in law a pound of wheat in a bag of